Het is acht uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Grote online gokbedrijven willen de Nederlandse markt graag op... maar alleen als de kansspelbelasting fors omlaag gaat. Het huidige tarief van 29 is onacceptabel, zeggen ze tegen de NOS. Staatssecretaris Teven komt rond 1 mei met een wetsvoorstel om online gamen en gokken te legaliseren. Nu opereren veel gokbedrijven vanuit het buitenland, zoals Malta. Daar betalen ze een half procent belasting. Alleen casinos die meewerken aan de bestrijding van gokverslaving krijgen straks een vergunning. Er komt ook een maximumbedrag voor gokken. De casinos noemen dat betutteling en maken er bezwaar tegen. Zwitserland wil zijn bankgeheim niet opgeven. De Zwitserse president zegt in een kranteninterview... dat hij er niets voor voelt om in de toekomst bankgegevens uit te wisselen... met andere Europese landen. De druk op Zwitserland om het bankgeheim op te geven is voor ze opgelopen. Luxemburg heeft onlangs toegezegd vanaf 2015... inzage te geven in de bankgegevens van Europese klanten... en ook Oostenrijk is bereid erover te praten. De Europese Unie wil dat alle lidstaten openheid van zaken geven... om belastingontduiking aan te pakken. Venetië heeft vandaag voor het eerst al het motorbootverkeer enkele uren geweerd uit de Kanaal Grande, de belangrijkste waterweg van de Italiaanse stad. Met het vaarverbod werd aandacht gevraagd voor de overlast die de boten veroorzaken. Veel van de bijna 60.000 bewoners en de 20 miljoen toeristen die er jaarlijks komen... verplaatsen zich door de stad in motorbootjes. Dat leidt tot overlast van geluid- en uitlaatgassen. En de golven zijn funest voor de oude kaders en gebouwen aan het water. Daarom mochten vandaag in Venetië alleen bootjes zonder motor... of met een hybride aandrijving in het kanaal Grande komen. Het weer nog, vanavond nog lang aangenaam warm, tussen de 16 en 18 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, in het oosten ook kans op buien en onweer. Het wordt rond de 17 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Op de nieuwe mobiele site van Management Boek kun je uit 18.000 artikelen kiezen. En ze zijn snel, voor 9 uur s'avonds besteld, is morgen al in huis. Management Boek op mobiel, gewoon meer. Ik ben Hanneke Groenteman.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 E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1, WPRO, NTR, Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. De geboren optimist bestaat wel degelijk... en de geboren pessimist dus ook. En niet om meteen tot nog meer sombere aan te zetten... maar pessimisme is een gevaar voor de volksgezondheid. Straks hoort u de resultaten van het Nationaal Stressonderzoek. Aan zijn lied herkent men de vogel, maar hoe vertellen vogelonderzoekers elkaar welke chill, fluit of roep ze hebben gehoord? De wetenschapsgeschiedenis van het vogelgeluid. En de jacht naar mysterieuze deeltjes, geoneutrino's, die ons iets zouden kunnen vertellen over het binnenste der aarde. Allemaal keiharde wetenschap, dus komend uur laten we eerst maar eens uitzoeken wat wetenschap precies is. We vroegen het op het Centraal Station Amsterdam. Niet, uh... Nee, dankjewel. Wat wetenschap is? Een hele moeilijke vraag. Ja, voor, voor mij zitten. Uh, alles op school uh, met de experimenten, de explosies En zo. Um, een universiteit ofzo. Denk aan homoseksualiteit. Wat wetenschappelijk bewezen is dat het niet een keuze is, maar dat het al in je zit. Het kan in de medici zijn, het kan uh, in de muziekwereld zijn. Uh, ja, wat is wetenschap? Technologische dingen ofzo, als ik denk aan wetenschap. Dingen die, die mij ook een beetje boven de pet gaan. <laughs> Wat zoiets af. Vogelgeluiden registreren, dat zou ook maar uh, zomaar wetenschap kunnen zijn. Het lijkt een eitje, microfoon erbij houden en klaar, chilp, chilp, je hebt je band. Maar zo eenvoudig is het dus allemaal niet, want ornithologen, oftewel vogeldeskundigen, vliegen elkaar al eeuwen in de haren over wat de wetenschappelijk juiste manier is om vogelsang te registreren en te interpreteren. Juri Bruinings onderzocht de wetenschapsgeschiedenis van het vogelgeluid, over hoe de methoden door de eeuwen heen verfijnd werden. Hartelijk uh, welkom. Dankjewel. Ben je zelf vogelaar eigenlijk? Uh, helaas niet. Nee, nee ik, uh, ik ben zelf geen vogelaar. Jouw interesse was echt uh, hoe je omgaat als wetenschapper met zoiets als vogelgeluid? Ja, ik vond dat een, uh, best wel een romantisch onderwerp. Uh, de gedachte dat, uh, dat vogelaars uh, in het veld staan tegen wind en, wind en weer. En uh, weer en wind, sorry. En daar uh, met een microfoon uh, vogels probeerde na te jagen, inderdaad. Hoe deden ze dat eigenlijk voor de uitvinding van de microfoon... om maar meteen ver terug in het verleden te gaan? Want je wil aan je medewetenschappers uh, uitleggen... dat je een heel bijzonder vogeltje hebt gehoord. Ja. Of, of een vogel hebt gezien, maar uh, dat hij ook een bijzondere fluit heeft. Hoe, hoe doe je dat dan vervolgens? Uh, yes. Voor de uitvinding van de microfoon, dus uh, dan spreken we rond de jaren 1920, uh, waren onintello overal bezig met dat in uh, muziekpartituur, muzieknotatie op te nemen. Uh, die traditie gaat zeker terug tot een, een aantal eeuwen, uh, de 17e eeuw, waren al mensen bezig met dat in uh, muzieknotatie op te schrijven. En uh, ja, daar, daar dus ook uh, conclusies aan, aan te verbinden over de al dan niet-muzikaliteit van, uh, van volgeluiden. Dan moet je heel muzikaal zijn en heel goed zijn in bladmuziek. In dat klopt, ja. ja. Dan moet je dus ook echt een uh, muzikale achtergrond hebben. En, uh, en als het even kan ook nog een, uh, een getraind oor uh, waarmee je dat, uh, dat kan doen. Uh, en daar ontstonden dus ook een aantal discussies over. Namelijk over uh, de vraag of, uh, of, je de, of, of, of gewone ornithologen, dus uh, mensen in het veld, of die dat ook uh, konden doen. Of dat je daar per se een getraind uh, componist voor, voor moest zijn. Altijd. En houden die vogels zich wel aan onze muzikologische inzichten? Zijn die bijvoorbeeld wel toonvast genoeg om in een partituur te vatten? Uh, ook dat was een vraag, ja. Uh, sommige mensen vonden van wel en die, uh, die, die namen volgeluid blijmoedig op in hun uh, muziekpartituur. Andere mensen waren daar veel kritisch over en die, uh, die gingen ofwel nieuwe uh, methodes ontwikkelen om volgeluid in op te nemen dan krijg je van die grafische notaties die, die, heel, uh, die, die heel elaborate, heel uh, uit, uitbundig kunnen zijn. Maar... Uh, er waren, er waren ook mensen die daar gewoon heel crisis over waren. En die vonden dat je geborgen geluid gewoon niet zou moeten opschrijven. Omdat het nu eenmaal niet kan vatten. En omdat het zich niet laat vangen in de, de menselijke concepties van, van wat muziek is. Het daar, lijkt ook een soort wantrouwen uh, jegens het gehoor te klinken. Terwijl wetenschappers dingen zien en opschrijven. Dat wordt alom ge, uh, geaccepteerd. Maar mm -hmm. als je iets dan hoort en het opschrijft of, of uitlegt. Dan wordt het ineens met wantrouwen omkleed. Ja. Ja, inderdaad. De, de discussie um, ging er heel lang over of dat, uh, of dat luisteren überhaupt objectief kan zijn. Of dat het eerder iets uh, is wat, wat subjectief iets van jezelf is, iets individueel. En, uh, en in, het, in het slechtste geval ook nog idealiserend. Dus in dat voorbeeld van muzieknotatie zie je dat, die, zie je dat heel erg, ja. Leren luisteren, dat is heel belangrijk voor de vogelaar. De doorsnee wandelaar die hoort alleen maar vrolijk gechilp en gekwetter en gezang... als hij door de bos of weilanden loopt. Maar de doorgewinterde vogelaar onderscheidt haarscherp... wat voor vogeltje die aan het woord heeft. Albert Jong is vogelaar in hart en nieren... en hij neemt ons mee in het bos voor een spoedcursus vogelluisteren. Een reportage gemaakt door Annemieke Smit. Het twinkeleert er al lustig op los, hè, zo'n 7 uur s ochtends? Ja, ja, dat is een mooie tijd om buiten te zijn. En, uh, net naast onze opgang uh, ja, is het echt een drukke bedoeling in het bos, ja. Dus ik hoor roodbost, ik hoor vinken, ik hoor een zanglijster. Het is ook wel mooi, hè. Zo, het is nog een heel klein beetje dampig zo, in het bos. En dan de vogeltjes erbij. Maar je moet er altijd vroeg bij zijn, s ochtends, hè? Ja, want als je over twee, uh, twee uur hier terugkomt, dan hoor je nog maar de helft van wat we nu horen. Ik hoor hier bijvoorbeeld hier een winterkoning, net iets verderop. Die zal, achter, wat, wat, wat hoor je dan? Nou, dat, dat rateltje, daar zit er ook een trouwens. En dan hoor je zo'n zo heel snel trillertje, hier net achter. Hoor je hem? Nee. Hier, hier zo net achter. Dat is een vink. En dat is nou, Het dus is, dus. ja, ja. is maar een heel klein trilletje dan. Voor mij is het één groot oerwoud van, van geluiden. geluiden. Ja, en dat is ook de uitdaging. Dat vind ik het spannende eraan. Dat hele koor in kleine stukjes opdelen. Dat is die, dat is die. Hij zit daar en daar zit de tweede, daar zit de derde. Dat is de kunst. Dat is uh, het spannende eraan. Hier zit een zanglijst. Wat hoor je dan? Ja, nou ja, ik hoor ook wel tikken. Dat zijn zanglijsters die daar niet zingen, maar die roepen dan weer. Maar ik, ja, ik ben al vanaf jongs af aan ben ik heel goed aan het luisteren naar vogels. En uh, ja, joh, op een gegeven moment ken je die geluiden goed. Zit dat in je hoofd? Ben je daarin geoefend en uh, is het een kwestie van... Uh, Oké, okay, die, die is die, dat is dat. En gaat het heel makkelijk. Want ik begrijp niet helemaal hoe je nou kan horen dat er meer... Jawel, dat er meer van één soort maar hoeveel... Dat kun je toch niet horen? Dat moet je toch zien? Uh, ja, dat zou je denken. Hè? Maar uh, uh, zeker in het voorjaar uh, zijn alle vogelaars heel erg uh, met hun oren zijn ze bezig. Ik, ik durf te beweren dat als je in het voorjaar rondloopt... dat je 80% van de vogels uh, vindt op geluid. Dus dat het nog belangrijker is dan je zichtvermogen. Dat is echt een, uh, een vak apart, ja. En dat prr, prr, prr, wat is dat? Dit is een glanskop, hier zo. Hier luistert hoor je zo? Uh... Dat geluid, dat is een boomkleven. Die zit hier verderop te roepen. ga mijn wijsvinger omhoog? Ja, dit is de vink. Zoiets. Ja. Ik vind het wel opmerkelijk, hoor. Want Ik zie inderdaad geen één vogel. Laten we dat voorop stellen... Helemaal niks. Nou, misschien, we hebben een verrekijker bij ons. Maar... Ja. Is dat uh, eerste gezicht? Zie ik, nou, ik helemaal niks? Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nu ook nog geen gezien. Ik heb ook nog niet echt mijn best gedaan. Maar dat, dat bedoel ik dus met in het voorjaar bijna alles op geluid doen. Dat is wat, uh, wat je doet. Want je hebt ook echt geen tijd. Uh, als je s ochtends vroeg een gebied wil tellen... Wat, uh, wat wij als Sovon uh, doen, dat is de organisatie waar ik bij werk. En we hebben een heel grote groep vrijwilligers in Nederland... die dat bijna professioneel, zou je zeggen, doen... En je hebt helemaal geen tijd s ochtends, want je moet ook uh, binnen een aantal uren moet je gewoon het gebied hebben onderzocht, laat ik het zo zeggen. Dan kun je echt niet alle, elke, vogels, uh, elke vogel uh, opzoeken, nee. Nou, we gaan eens even voor heel goed luisteren. Nou, ik hoor verderop weer een winterkoning, maar goed, dat is een lastige. Hier links hoor je een, een zanglijsten, maar goed, hij is nu weer heel eventjes stil. Is dat piepu? Ja, ja, dat is de zanglijster Ik hoor ook een vliegtuig. Ja, heel goed, ja, ja. Dat is dan weer mijn vak, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Nou, zo filtert je oren, merk je, filtert de, de geluiden die je belangrijk vindt. Als je dit in ieder geval heel vaak doet, hè. Uh, filtert hij de geluiden uit die, die onbelangrijk zijn. En. Uh, als vogelaar moet je zelfs oppassen dat je de algemene soorten... die je heel vaak hoort, dat die in je repertoire gaan zitten... Die je, die je automatisch wegfiltert. Want zeker als je echt alles wil horen, dan moet je je heel bewust toezetten. Ja. Er, er vloog hier een appelvink over. Dat, een hele hoge tik, hoorde hij dat? Tik, tik? Nee, dat hoor ik nee? niet. Er vlog hier een appelvink over. Dat is een uh, soort die echt alleen uh, in bosgebieden voorkomt. En uh, nou ja, dan hoor je zo'n roepje en dan... Uh, oh ja, appelvink. Je hebt geen, geen, geen moment rust als je zo als maar vogels luistert. Nee, maar ik heb ook geen moment rust als ik in het bos loop. Nee, nee. Dat, dat is een soort zintuig wat ik niet uit kan zetten. Maar dat vind ik fantastisch, want ja, als het, dit is voor mij genieten. En als je het leuk vindt, dan, uh, ja, dan maak je er bijna een sport van, zou ik zeggen. Vogelaar Albert de Jong gaf een korte cursus vogelspotten in geluid. Wilt u uw vogelkennis eens testen, althans uw vogelgeluidenkennis... dan kan dat op de site thuis in het veld. Jori Bruinings, je bent ook zelf meegegaan met, uh, met, met vogelaars. Ben je ja. er inmiddels goed in? in het, uh, nee, helemaal niet. Het, het ontsnapt me nog steeds. Uh, ik kan nog steeds te, misschien dat ik nog een merel kan, uh, kan onderscheiden van een uh, borst, maar. Dat kan volgens mij iedereen thuis ook wel. Dus daar ben ik helemaal niet zo heel goed in geworden, ondertussen nu, helaas. Een korte wetenschapsgeschiedenis dan van uh, het vogelgeluid... en hoe mm -hmm. je dat aan je medewetenschappers dient over te brengen. Luisteren naar een, een fragment uit 1935. Wat voor vogel is dit? Ik vraag het misschien aan de verkeerde, maar toch? Uh, nee, dat weet ik toevallig: een uh, Ivor Snavelspecht. Een, een heel uh, uitzonderlijke vogel, uh, die ook op dat moment waarschijnlijk al uh, als uh, uitgestorven werd beschouwd. Maar uh, de makers daarvan, uh, aan het Cornell University Lab of Ornithology, uh, een, uh, een van de pioniers uh, in het opnemen van vogelgeluiden, die, uh, die waren toen heel gelukkig dat ze die vogel konden opnemen. en Het is ondertussen de enige opname daarvan uh, gebleken. Was uh, het zo moeilijk in die tijd om iets op te nemen? Had je heel veel apparatuur nodig? Ja, bijzonder moeilijk. Heel erg moeilijk. Uh, je, je, je bracht dus niet niet alleen een microfoon mee naar het veld, maar ook meteen een hele studio. Uh, dus een hele, een, een hele truck vol met apparatuur. Met ovens om de wax zacht te houden, waarin je de, de groef zou kunnen maken. Uh, maar ook versterkers, zelfs een, een elektriciteitsgenerator... Om, um, om energie op te wekken midden in dat bos. En dan eenmaal thuis moest je er een plaat van persen. Inderdaad, ja. Dat, dat was ook nog een heel uitgebreid proces. Laten we luisteren naar zoiets. Western bird songs of dooryard, field, and forest, recorded by Jerry and Norma Stilwell. The actions of great-tailed grackles are as clownish as their vocal efforts. Yellow-headed blackbirds must have frogs in their throats. De, de vogelplaat van Jerry en Norma wel. waarom was dat zo'n bijzondere plaat? Well, dat was een van de platen die uh, door amateur-ornithologen werd samengesteld. Dus uh, mensen die, die om, om hun eigen goed, om hun eigen plezier uh, doorheen door het land uh, reisden. Uh, deze mensen hadden ook hun hele huis en, en hebben en houden verkocht. En uh, ver, verplaatsten zich in een trailer met een auto doorheen uh, de Verenigde Staten om daar voor hun plezier geluiden op te nemen. En die, die geluiden werden op een plaat verzameld. En uh, daar werden weer andere amateur-onetologen mee opgeleid... Om, uh, om zich door het veld te bewegen en vogels te leren herkennen. Echt een leven geofferd aan, aan het vogelgeluid. Zo kan je het stellen. ja. Je noemde ook Cornell Laboratory. Uh, we gaan nog eens luisteren, dit keer naar de Sep zakker Let's make it June, when the summer birds are singing. The Scarlet Tanager is the first to greet us from a nearby pine... Singing like a robin in a hurry with a cold. Hurry, worry, flurry, blurry. Now the descending spirals of the veery. Ja, prachtig, hè? Mm -hmm. Ja. Zijn ze er inmiddels eigenlijk uit? Want hoe doen ornithologen het nu? Want, want je hebt de geschiedenis geschetst... van, van uh, hoe je eerst naar, via bladmuziek en partituren... en apart schrift en, en omschrijven naar platen persen uh, hoe je tot een praktijk komt. Maar hoe gaat het tegenwoordig? Zijn ze er al uit? Ja, tegenwoordig gebruik ze van die mini-opname apparatuur. Dat, dat is allemaal heel erg handig. Daar moet je geen studio voor meer in het veld in, in, in halen. En uh, daar maken ze ondertussen sonograms van. Een soort van uh, visuele representatie van dat geluid. Waaraan je heel, heel specifieke details van dat geluid kan aflezen. En daardoor dus ook geluiden uh, in, grote, in grote aantallen kan uh, vergelijken met elkaar. Dankjewel, een interessante studie naar uh, hoe je dat eigenlijk doet... vogelgeluiden uitwisselen onder wetenschappers Jori Bruinings. Hartelijk dank, wetenschapshistoricus aan de Universiteit van Maastricht. Zometeen gaan we het hebben over de invloed van stress op het geheugen... en op ons immuunsysteem. En u kunt vragen stellen, dat kan via Twitter, hekje labirint... of u kunt een mailtje sturen aan labirintradio.nl. En die H bij labirint kunt u gewoon weglaten. Maar eerst even dit. Wat we vorige week nog niet wisten. Wat we vorige week nog niet wisten. Nou, in Science deze week maar liefst zes artikelen over de in 2008 ontdekte 2 miljoen jaar oude resten van de. Australopithecus celiba, dat is de aap die het dichtst bij de mens stond. Zijn tanden blijken al veel meer op die van de mens te hebben geleken dan we aannamen. Zijn ribben leken weer meer op die van een aap. En hij had flexibele middenvoetsbeentjes, wat erop zou kunnen duiden... dat hij misschien nog wel in bomen klom en van tak naar tak sweepte. Meer uh, prehistorische gebitsanalyse. Europa's beroemdste mummie, Ötzi, de ijsmummie, die werd gevonden in de Alpen, had ook een slecht gebit. En hij leed aan aderverkalking. En dat staat deze week in de European Journal of Oral Sciences. En alsof hij niet genoeg pech had, had hij ook nog de ziekte van Lyme. Kun je de cockpit van een vliegtuig hacken met een mobiele telefoon? Die vraag kwam ineens op deze week op een hackersconferentie in Amsterdam. Een Duitse piloot die ook veel van hacken af weet, Hugo Teso... die beweert dat hij een app heeft ontwikkeld... waarmee hij de boordcomputer van een commercieel vliegtuig... met zijn smartphone kan binnendringen. Hoe hij dat precies doet, wilde hij niet zeggen... want dan zou hij mensen op een slecht idee brengen. De European Aviation Safety Board was er snel bij... om de claim stellig te ontkennen. Overigens zegt Teso dat je niet heel fundamentele dingen kunt doen in de cockpit. Je kunt nog niet het vliegtuig naar een andere bestemming sturen. Wat op zich in sommige gevallen natuurlijk wel handig zou zijn als je je halverwege zou bekennen. Dit wisten we allemaal nog niet vorige week. Volgende week hoort u dingen die we nu nog niet kunnen weten. Gaan we het hebben over stress? U kunt meepraten via Twitter, Hekje, Labyrinth of met een mailtje... Labyrintradio.vpro.nl kunt u vragen stellen aan de onderzoekers hier in de studio. Want stress, een beetje stress is prima. Houd je scherp en houd je fit. Maar te veel stress dan weer niet. Vanavond presenteren we samen met Labyrint Televisie de eerste resultaten van het Nationaal Stressonderzoek. En we gaan praten over onderzoek waaruit blijkt dat optimisme, pessimisme en stressgevoeligheid voor een belangrijk deel erfelijk zijn. Roel de Rijk is bioloog aan de Universiteit van Leiden. En Anke Sambets is neuropsycholoog aan de Universiteit van Maastricht. Goed, mevrouw Sambet, met u te beginnen het uh, nationaal stressonderzoek. Mensen konden online iets vertellen over hun uh, mate van gestrestheid. Hoeveel mensen hebben eigenlijk meegedaan, weet u dat? In totaal hebben iets meer dan 5000 mensen meegedaan. Uh, zij hebben vragenlijsten ingevuld over hoeveel stress zij dagelijks ondervinden liever gezegd de afgelopen twee weken. En zij hebben een vragenlijst ingevuld over hoe stressgevoelig zij over het algemeen zijn. Van die 5000 mensen hebben ook nog ongeveer 3,500 mensen een aantal testjes gedaan... waarmee we hun aandacht en hun geheugenprocessen hebben gemeten. Hoe representatief is zo'n online onderzoek? Want niet iedereen doet natuurlijk mee. Het kan me voorstellen dat mensen die meedoen meer tijd hebben en dus minder stress. Heel erg representatief is het misschien niet. Uh, dat ligt aan, uh, aan het feit dat de mensen die naar labyrinth luisteren en kijken... dat dat toch de wat hoger opgeleide zijn. Ik denk niet dat het de mensen zijn die juist heel veel tijd hebben. Ik denk dat, het, uh, dat, dat juist heel veel hoger opgeleide mensen het heel erg druk hebben. Maar bij ons bleek dat de mensen met een hoge opleiding juist minder gestrest waren... dan de mensen met een iets lagere opleiding die hebben deelgenomen. Dat is interessant. Waar zou dat aan kunnen liggen? Wij denken dat het te maken heeft met de mate van plezier bijvoorbeeld die je in je werk hebt. Als je het gevoel hebt dat je iets doet wat nuttig is, waar de mensheid bij wijze van nog iets aan heeft of waar je een patiënt beter mee kunt maken. Dan als je meer voldoening daarin hebt, dan zul je dat ook minder gauw als stressvol ervaren. Ten opzichte van als je maar aan de lopende band bijvoorbeeld staat en niet het gevoel hebt iets nuttigs te doen. Wat is eigenlijk stress? Want dat is misschien een goede vraag om eerst uh, te ontleden. Want stress in principe is goed. Zonder stress zou je in, in de jungle geen dag overleven. Maar chronische stress, dat is dan weer niet goed. Uh, meneer de Rijk, wat, wat is chronische stress, dagelijkse stress en acute stress? Wat is het verschil eigenlijk? Ja. ja, dat zijn natuurlijk hele grote verschillen. Acute stress is iets van dit moment. Als je heel kort gaat hardlopen en je gaat een half uur hardlopen... en je komt thuis en je gaat in bad liggen, dan ben je dat weer kwijt. Maar als je, als je dingen tegenkomt, uh, uh, ja, dat, je, dat je werkloos raakt en je kan je huis niet verkopen en, en je vrouw gaat er ook nog van door en allemaal zaken, dat krijg je allemaal bij elkaar en dat duurt maanden. Dat is chronische stress. En dat is niet goed. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dagelijkse stress, mevrouw Sambet, wat, wat is dat dan weer? Wij vroegen ons dat eigenlijk af in dit onderzoek. Eh, lijkt het nou meer op acute stress of lijkt het meer op chronische stress? En onze bevindingen lijken er eigenlijk op dat het meer op acute stress lijkt. En, namelijk mensen die chronische stress hebben, die hebben doorgaans een slechter geheugen. Maar onze deelnemers die hadden best een goed geheugen. En juist als je acute stress hebt, heb je ook een heel goed geheugen. Dus wij denken dat dagelijkse stress best wel lijkt op die acute stress die dus goed is voor je lichaam. Het verband tussen stress en uh, geheugen. Want daar, daar komen ook meteen vragen van luisteraars uh, op af. Luisteraars kunnen een vraag stellen. Labyrinthradio.nl Dit voor de mensen die het uh, even niet in het geheugen hadden. Wat is het verband tussen stress en het geheugen? We weten dat acute stress een positieve invloed heeft in het opslaan van informatie in het geheugen. En we weten dat acute stress een negatieve invloed heeft op het terughalen van iets uit het geheugen. En we weten, zoals ik net al zei, dat chronische stress slecht is voor je geheugen. Wij hebben nu nog gevonden dat juist de gevoeligheid voor stress, dus of je doorgaans op een stressvolle prikkel zo heftig zult reageren of niet... dat dat ook van invloed is. En we hebben gezien dat juist een beetje stressgevoeligheid... goed is voor je. Omdat je dan beter kunt presteren op een werkgeheugentaak bijvoorbeeld... op een taak waar je korte tijd iets moet manipuleren. Daar presteer je beter op als je een beetje stressgevoelig bent... dan als je heel erg stressgevoelig bent... of juist helemaal niet stressgevoelig. Een beetje prikkeling heb je dus nodig... om goed te kunnen presteren op een geheugentaak. Daniel Hoenderbos, die stelde een vraag, Hoenderdos is het. Overprikkeling van de amygdala kan leiden tot blackouts. Betekent het dat een kind die tijdens een toets het even niet meer weet... beter eventjes zich kan ontspannen of even iets anders kan doen? Of wat is daar het advies voor? Je hebt, een, je hebt stress, je hebt een toets en ineens weet je het niet meer. Te veel stress, ook als het te veel acute stress is... is waarschijnlijk niet zo heel erg goed. En Ja, of... Als het mogelijk is, dan zou ik zeggen... ja, als je nog de tijd hebt, probeer je een beetje te ontspannen tijdens je toets. En dan is de kans op een blackout minder. Misschien wel. Maar um, een, een beetje gezonde spanning is juist wel heel erg goed. Maar ja, als je die kunt afbouwen, die enorme spanning... en die kunt terugbrengen naar een gezonde spanning... dat lijkt mij optimaal. Was er nog de vraag van Rob Velders waar het woord stress vandaan komt? Weten even jullie dat eigenlijk? Ja, stress uh, dat komt eigenlijk uit uh, de mechanica. Dus uh, stress die op uh, uh, stalen constructie staat. En degene die het gepopulariseerd heeft is uh, Hans Leijen, een Canadese onderzoeker. Uh, die heeft het naar de biologie gebracht dat systemen langdurig onder, uh, onder druk staan eigenlijk. En hij heeft dus stress populair gemaakt. Stress is voor een belangrijk deel aangeboren. Althans, de aanleg voor stress is, is aangeboren... Dat hebben jullie ook gevonden in het brein. Wat is er anders in het brein van een uh, gestrest persoon... of dan iemand die van aanleg uh, gestrest is... dan iemand die niet zo snel gestrest is? Ja, dat, dat is toch wel een vrij complexe vraag. Uh, stress begint eigenlijk met een stressor. Je ziet iets uh, en dan gaan je hersenen bepalen... dit is mogelijk, gevaarlijk of niet... Dus uh, er vindt eerst een inschatting plaats van de situatie. En sommige mensen schatten de situatie anders in dan, de andere, dan andere personen. En dat inschatten van de situatie, dat is mede-erfelijk bepaald. Maar niet alleen erfelijk, uh, het is ook, heeft ook te maken met uh, de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Dus als je in een hele veilige omgeving bent opgegroeid... dan zal dat systeem anders afgesteld staan dan als je in een hele onveilige omgeving bent uh, opgegroeid. Dus er zit een erfelijke component in, maar er zit ook een component in van je ontwikkeling. En die tezamen zorgen ervoor hoe, hoe reactief je stresssysteem is. En welke periode van de ontwikkeling is dan cruciaal, is dat, is dat te zeggen? Nou, dat, dat, dat, zijn, dat zijn bij mensen... Ja, de, de, vroege, de vroege jeugdjaren zijn dat. Maar ook bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing... wat, wat de meest erge stressor is, heel traumatisch is... dat, dat kan ook nog op je tiende plaatsvinden natuurlijk. Dus wij mensen hebben een lange ontwikkeling. Die, die vatbaarheid voor stresshormoon... Hoe, hoe werkt dat precies in het brein? Want, want je hebt stress, dan, dan gaat je uh, lichaam stresshormoon aanmaken... Maakt de een gewoon meer stresshormoon of is de ander uh, uh, meer gevoelig voor signalen die leiden tot die aanmaken van stresshormonen? Hoe zit dat? Nou, dat, dat laatste is inderdaad heel juist. Dus, dus mensen maken een inschatting van de situatie. Daar is bijvoorbeeld die amygdala ook heel sterk bij betrokken, maar ook de hippocampus, uh, die, wat de amygdala ziet in een bepaalde context plaats, dus een stuk geheugen wat erin zit, dus wat je hebt meegemaakt. En afhankelijk daarvan gaat dus een stressrespons lopen. En als je eenmaal gaat lopen, moet je ook weer afgeremd worden. Dus er zijn eigenlijk twee systemen. Uh, dat zijn twee receptoren voor cortisol. En receptoren zijn ontvangers voor cortisol. En cortisol is het stresshormoon. Nou zit er één receptor, dat, dat noemen wij de activerende receptor... die zorgt dat die stressrespons gaat lopen. En daarnaast heb je ook een remmende... Uh, onder stressresopter en die komt later, wordt die actief... en die zorgt dat het hele systeem weer tot rust komt. Dus bijvoorbeeld, je zit op de fiets en er komt een taxi aangescheurd... die je niet zag aankomen, dan, dan maakt het lichaam even snel stresshormoon aan... Ja. zodat je actie, uh, ja. uh, zodat je wat stress hebt, zodat je snel zult reageren... maar dat moet niet de rest van de week duren. Adrenaline is natuurlijk de eerste. Je voelt het meteen. Je voelt je hart in je, in je keel kloppen... Uh, je schiet weg, je duikt weg van je fiets. De meeste mensen zullen natuurlijk meteen beginnen te schelden en dergelijke. Je hebt gelijk een hele automatische reactie. Daarna, iets later, komt het hormoon cortisol. Dat zal in eerste instantie mogelijk zelfs de reactie versterken. Die zorgt er ook voor dat je een geheugen vormt van deze gebeurtenis. Je zal ook altijd weten of het regelde, wie bij je was, wat er allemaal gebeurde. En dan wat later, zeg een half uur later, dan ga je je eigen rustig voelen. Dan kom je weer tot rust. En dan is het systeem weer tot rust gekomen. En dan kan je weer normaal functioneren. Is die uh, vatbaarheid voor stress, zit dat in het eerste deel? Dat je, dat je sneller uh, dat aanmaakt? Of in het tweede deel dat je, dat je gewoon niet meer ophoudt met stress... wanneer je eenmaal begint? Ja, het zit in de balans. Het zit dus in beide. Dus als je heel snel reageert, dat kan goed, kan niet goed zijn. Bijvoorbeeld mensen met posttraumatic stress disorder... die hebben een ziekte, een angststoornis ontwikkeld... en die reageren heel erg snel. Als ze een lampje zien of een knal horen, dan reageren ze meteen. Dus dat is ook niet goed. En de uitdoving is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want je moet er niet, ja, als je met, met zo'n taxi zo'n uh, zo gebeurtenis hebt gehad, ja, dan moet je niet uren daarna nog steeds erover met een hoge bloeddruk rondlopen. Dat moet al lang weer uh, weggeëpt zijn. Ja. Dus het zit, zit in beide. Blijkt het ook eigenlijk uit het uh, Nationaal Stressonderzoek, uh, mevrouw Zambet... Uh, dat de ene er veel gevoeliger is uh, voor is dan de ander? We hebben. De proefpersonen hebben wij opgedeeld in verschillende groepen, gebaseerd op de vragenlijst die zij hebben ingevuld over de mate van stressgevoeligheid. En sommige mensen hebben aangegeven helemaal niet stressgevoelig te zijn, anderen gemiddeld of juist heel erg. En die groepen hebben wij tegenover elkaar afgezet en daar bleek dat zij verschillend um, ja, reageren op een... Geheugentaak, zoals het voorbeeld van de taxi... reageren eigenlijk alle drie de groepen ongeveer hetzelfde. Dat gaat over het geheugen van gebeurtenissen. Daar heeft stressgevoeligheid geen invloed op, blijkt uit onze resultaten. Maar juist het op een korte, ja, een korte termijn informatie moeten manipuleren... kort vasthouden, dat werkgeheugen... daar reageerden juist de mensen die een beetje stressgevoelig zijn beter op. Loes Kouwenberg vraagt zich af wat het effect is van mindfulness-therapie op stress. Is, is, is daar iets over te zeggen? Dat vind ik zelf een, een moeilijke vraag. Mindfulness-training is ervoor gedacht, voor zover ik het weet... Om, um, om goed om te kunnen gaan met situaties... om je eigenlijk in een ontspannen toestand te brengen. Voor mensen die zeer stressgevoelig zijn, zou ik me kunnen voorstellen... dat dat helpt om die spanning enigszins af te bouwen. En dat zou dus dan positief kunnen zijn. Maar ontzettend veel weet ik niet over mindfulness training... hoe dat precies in zijn werk gaat. Dus definitieve uitspraken zou ik liever niet willen trekken hierop uh, of willen uiten. Goed, dan uh, gaan we het hebben, meneer De Rijk, over dat uh, stress... of de aanleg voor stress, En dat heeft te maken met pessimisme en optimisme. Dus Als je een pessimist bent, heb je meer stress. Of, een, of, of meer stress als je een optimist bent, omdat dan alles tegenvalt. Nou, je gaat anders om met die stressor. Dus een optimist, uh, als hij een stressor tegenkomt... dan zal hij aan de ene kant die stressor herkennen... en dan zal hij zeggen, oké, okay, ik heb een probleem. Misschien slaapt hij er een nachtje over. En dan de volgende dag zegt hij, oké, okay, ik, ik, ik, ik denk dat ik het probleem aan kan. En ik ga ervoor, ik ga er proactief, ga ik ervoor. En ik, heb, ben, uh, ja, ik verwacht gewoon dat ik dat probleem op kan lossen. Handelingsgericht. Dat is ja, proactief eigenlijk. En een pessimist denkt, dan nou ja, het heeft toch geen zin, ik, ga, ik blijf zitten. Ja, die, die zou bijvoorbeeld zijn kop in het zand kunnen steken. Zeggen, nou weet je wat, het waait wel over. Wat zijn de, de risico's, als je dus een pessimist bent... en een hogere aanleg voor chronische stress hebt... wat zijn de gezondheidsrisico's van die aanleg? Nou, optimisme is wel geassocieerd met uh, een lagere cardiovasculaire aandoening... dus van je hart en je bloedvaten. En ook uh, is uh, optimisme is een beschermende factor voor uh, depressie. Dus optimisme is absoluut een, uh, ja, een, een gezonde factor. Kun je het zo scherp stellen dat je, dat je een scheidslijn hebt tussen optimisme en, en pessimisme? Kun je, kun je dat in personen echt aanwijzen van uh, hier heb ik een pessimist? Um, ja, Nou, het is natuurlijk niet zwart-wit. Het zijn natuurlijk grijze schalen. Het, het loopt natuurlijk langzaam in elkaar over. U had het over... Um... De stofjes in, in de hersenen, de receptoren, het, het cortisolgehalte... de stof die het aanmaakt, de stof die het weer afremt... zou je dat dan ook in medicijnen kunnen omzetten? Zou je dan een medicijn voor optimisme kunnen ontwerpen? Nou, ons, ons onderzoek in, in Leiden heeft wel laten zien... dat. Uh... Een van die twee cortisolreceptoren. En in dit geval die activerende cortisolreceptor. Dat meer van die receptor geassocieerd is met een hoger optimisme. En we zagen ook minder van die receptor bij mensen met depressie in de hersenen. En nu zijn er stoffen. En daarmee zou je eventueel die receptor kunnen stimuleren. En we hopen dat we daarmee optimisme zouden kunnen stimuleren. En daarmee mensen met depressie een stukje kunnen helpen. Nu zegt u depressie. Want uh, dan is er dus een verband tussen stress en depressie. Is het zo dat, dat chronische stress uiteindelijk leidt tot... of kan leiden tot een depressie? Nou, chronische stress maakt je kwetsbaar voor depressie. Dus met stress op zich is eigenlijk niet zoveel mis. Maar uh, het is meer een context van nog een gebeurtenis. Dus als je chronische stress hebt, dan zijn heel veel systemen zijn niet helemaal goed paraat om adequaat te reageren als er op een gegeven moment iets binnenkomt. Dus bijvoorbeeld als je onder chronische stress staat, dan kan zowel je, je stofwisseling, als je cardiovasculaire systeem, als je immuunsysteem en je gedrag, die zullen bij echte problemen die dan in één keer komen, minder optimaal reageren. Juist omdat die stressresponsor is om die systemen beter te laten reageren. Dat was ook een vraag die ik uh, minder kreeg. Hoe zit dat precies met het afweersysteem? Waarom gaat je afweer minder functioneren wanneer je veel stress hebt? En, en hoe werkt dat? Nou, het is ook weer zo bij acute stress. Als je gaat hardlopen, uh, dan gaan bijvoorbeeld granulocyten... dat zijn de, de, de werkpaarden van het immuunsysteem... Die, gaan, die komen in circulatie. Dus als je loopt en je, je komt langs een struik en je, je, je krijgt een wondje... dan zijn die granulocyten direct ter plekke om eventueel bacteriën op te ruimen. Maar krijg je een chronische stress, dan krijg je dat, die, dat, dat cortisol, dat stresshormoon, uh, het, het immuunsysteem lijkt te gaan onderdrukken. Het is langdurig, heb je cortisol, en, en als er dan een keer iets gebeurt, dan is het immuunsysteem, het afwisseling, minder flexibel om in te spelen op die verschillende ja, uh, pathogenen die eventueel in je lichaam kunnen komen. Janne Polman wil weten of je haaruitval krijgt van stress. Dat is, dat is best een goede vraag. Want, want je hebt natuurlijk ook mensen die in één nacht zeggen... grijs te zijn geworden van een stressvolle gebeurtenis. Ik ben bang dat ik het antwoord schuldig moet blijven. Ik ook. Ja, ja. ja het is een goede vraag. Het, het zou dus uh, uh, zomaar kunnen. Ja, dit is niet hun vakgebied. Vogelgeluiden. <lacht> um, stel dat je het in een medicijn zou, zou uh, omzetten. Hè? Dat, dat, je, dat je een medicijn zou maken waarbij je inwerkt... Op die, op die stresshormonen. Daar moet je natuurlijk wel mee oppassen... dat je, dat je daarmee niet doorschiet. Wat zijn de risico's daarvan? Hebben jullie ja. daar nu al zicht op? Ja, dat is absoluut terecht. Er zijn momenteel verschillende bedrijven... die bezig zijn om in te grijpen op die stressas... Dat zijn verschillende componenten in die stressas, Maar ook die steroïdreceptoren zijn mogelijk farmacologische doelwitten. Maar het is helemaal terecht. Ik, ik, ik noemde net al mensen die, of militairen die last hebben van posttraumatic stress disorder... of andere angststoornissen. Die zouden misschien juist een remmer moeten krijgen van het stresssysteem. Omdat ze bij allerlei gebeurtenissen direct in een activatiemodus schieten. Terwijl mensen die... die heel weinig motivatie hebben en, en niet, niet van de grond komen... niks meer willen doen en overal beren op de weg zien... die zou je misschien juist een beetje moeten stimuleren. Dus dat is één ding. En ten tweede zouden, we hebben het er net al over gehad... Zou ook de, de, de erfelijkheid een rol kunnen spelen. Dus als de ene persoon een bepaalde erfelijke variant van een receptor heeft... moet hij misschien meer of minder van een stimulator... of een remmer van die receptor kunnen hebben. Hoe zit het met huidige antidepressiva? Werken die op de een of andere manier ook in op die, op die stressreceptoren of werken die op een heel andere manier? Ja, nou, het is, uh, de huidige antidepressiva die werken, uh, zoals overal beschreven is, op het zogenaamde serotonerge systeem. Dat is een systeem van neurotransmitters wat uh, voor impulscontrole uh, zorgt. Maar men heeft toch ook al, uh, ik denk al twintig jaar geleden, aangetoond dat juist die, die, die cortisolreceptoren, beide cortisolreceptoren. Uh, verhoogd tot expressie komen als mensen antidepressieven slikken. En dat zijn zowel de klassieke als de nieuwe antidepressieven. En het is ook aangetoond dat uh, het stresssysteem normaliseert... Uh, door, antide door antidepressiva gebruik, nog voordat mensen uh, geestelijk opknappen. Dus er lijkt bijna zelfs een causale oorzaak te zijn. Antoinette uh, mailt ons, wat is het effect van stress op de schildklier? Is daar iets over te zeggen? Nou kijk, Als je weer chronische stress hebt, dan heb je langdurig hoog cortisol. En cortisol gaat alle andere hormonale systemen zitten beïnvloeden. En vaak is dat remming. Is er nog een verband tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid en stress? Want uit jullie onderzoek uh, bleek dat, dat vrouwen stressgevoeliger zijn. En dat er wel vrouwen de reputatie hebben om zo goed te kunnen multitasken. Ik zou niet direct willen zeggen dat multitasken met... Uh stress of weinig stress te maken zou hebben. Maar we hebben inderdaad gevonden dat um, vrouwen stressgevoeliger zijn... maar ook dagelijkse stress ondervinden zij meer dan, uh, dan de mannen. En dat vonden wij ook eigenlijk uh, logisch in die zin. Als je stressgevoeliger bent, zul je dus als er een potentieel stressvolle prikkel binnenkomt... daar eerder op reageren. En dat bleken de vrouwen bij ons ook wel te doen in het onderzoek. Dus er is zeker een verschil tussen mannen en vrouwen uh, met betrekking tot het stresssysteem. Roel nou, het is heel aardig, maar uh, typisch vrouwelijke hormonen... zoals oestrogeen en progesteron... hebben hele sterke effecten op uh, weer de expressie van die, uh, die, die cortisolreceptoren. En daarmee kunnen ze ook dus weer de afgifte van het cortisol beïnvloeden. Juist. Voor meer informatie over het stressonderzoek en uh, alledaagse stress... kunt u naar de website wetenschap24.nl. En dan moet u een beetje zoeken tot u het kopje labyrinth vindt. Dank Anke Sambet, neuropsycholoog bij de Universiteit van Maastricht. En ook dank Roel de Rijk, directeur van Dyna Courts. En als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Leiden. En natuurlijk ook dank aan alle mensen die een vraag stelden. Tijd voor de rubriek Post. In die rubriek post kunt u een vraag stellen, Labyrintradio.vPRO.nl. Iets waar u al eeuwen mee rondloopt. En wij gaan dan op zoek naar iemand die het antwoord misschien wel of misschien ook niet weet. En de vraag kwam deze week van Pek van Andel. Goedenavond. Ja, Ja, er was een dag gewijd aan het syndroom van Down. Het was de 21ste, geloof ik. Of de derde maand. En toen dacht ik, goh ja, dat is een trisomie. Maar hoe komt het dat vooral chromosoom 21... Een trisomie veroorzaakt, dan heb je de drie in plaats van twee. En al die andere chromosomen niet. En ik was zo nieuwsgierig, ik heb die vraag jullie gemaild. Ik was zo nieuwsgierig dat ik inmiddels het antwoord weet. Maar ik wil het nou wel eens van de deskundigen horen. In plaats van, in plaats van uit de literatuur. Is dat mijn vraag is een, duidelijk? Nou, het is een geleerde vraag, laat ik het zo zeggen. Komt trisomie wat het ja. ook zijn mogen, voor bij alle chromosomen. En zo ja, waarom dan alleen horen we ervan bij chromosoom 21? Wat, wat is trisomie? Weet u dat zelf al? Nee, soma betekent lichaam en drie is drie. Dus het, het wil zeggen dat je drie chromosomen hebt. chromosoom betekent letterlijk een, een, een lichaamtje wat te kleuren is. Hè. In plaats van twee. Toen ik jong was heette, heette, heette, heette je een Mongool. Dat was doodgewoon om die term te gebruiken. Een Mongooltje, dat maakt het eigenlijk nog erger. En daarna werd het genoemd syndroom van Down. Dat is de arts die dat voor het eerst wetenschappelijk beschreven heeft. Nu heet het trisomie, want je mag syndromen niet meer naar eigen namen noemen. Maar het leuke van trisomie is dat je, dat je een voorstelling maakt van de afwijking van God. Dat is dus een, een menselijk schepsel dat behept is dus met drie chromosoom nummer 21 in plaats van twee. En mijn vraag is: waarom komt dat vooral voor, of eigenlijk ja, of voor bij chromosoom 21? Waarom, waarom hebben we hebben ruim 20 chromosomen? Waarom hebben waarom komt om trisomie of katerisomie, dat zou ook wel eens voorkomen... niet bij alle chromosomen voor. Waarom hebben we gelukkig eigenlijk alleen maar een, een trisomie van chromosoom 21... en niet van de andere chromosomen? Duidelijk. Petra Swijnenburg is klinisch geneticus aan het VUMC. Goedenavond. Goedenavond. Ja, drie chromosomen in plaats van twee. Dat komt dus alleen voor bij chromosoom 21. En dan heb je het Down-syndroom. Of zijn er toch meer? toch wel meer mogelijkheden, zoals ik begrijp meneer Van Andel uh, inmiddels ook heeft nagelezen. Uh, het is inderdaad zo dat over het algemeen in een cel, of het nou een spiercel is of uh, een hersencel, uh, zijn 46 chromosomen aanwezig. En deze 46 chromosomen bestaan eigenlijk uit 22 paren van chromosomen, nummer 1 tot en met 22 genummerd, van groot naar klein, uh, als we ze onder de microscopen kijken. En daarnaast bij een vrouw 2x-chromosomen en bij een man een x- en een y-chromosoom en bij een trisomie 21 is er inderdaad sprake van drie in plaats van twee chromosomen nummer 21. En uh, ja, van dat chromosomenpatroon is inderdaad sprake bij het Down-syndroom. En een uh, trisomie van andere chromosomen uh, zien we wel, ook bij uh, kinderen die geboren worden. Zoals bijvoorbeeld een trisomie 13 of een trisomie 18, waarbij dus een van die twee chromosomen drie in plaats van twee keer aanwezig is... Uh, maar andere chromosomen zien we eigenlijk zelden uh, bij levend geboren kinderen. Maar als we kijken naar het chromosomenpatroon uh, van de vrucht of het kindje... na een miskraam al heel vroeg in de zwangerschap... dan zien we uh, ja, ook frequent trisomieën van andere chromosomen. Dus u zegt eigenlijk dat, dat als je zo'n uh, driedubbele chromosoom hebt... van een ander chromosomenpaar van een ander nummer... dat je het dan gewoon niet redt, dat je dan helemaal niet geboren wordt... En uh, soms is het waarschijnlijk uh, zelfs al zo dat de zwangerschap verloren gaat bij zo'n trisomie. Uh, voordat de moeder zich veelal bewust is van de zwangerschap. We denken dat uh, dan misschien wel 50%, als je heel vroeg kijkt naar de bevruchting. dat misschien soms wel de helft van de uh, vruchtjes een uh, trisomie heeft. En waarom is het dan zo dat als je dat hebt bij chromosoom 21, dat je wel degelijk geboren wordt en levend, maar dan met het Down syndroom? Wat is het verschil tussen die chromosomen? Zodat uh, de extra erfelijke informatie op dat chromosoom uh, ja, niet, niet per se tot gevolgen leidt die niet met het leven verenigbaar zijn. Hè, dus um, soms leidt uh, ook een zwangerschap met een, of, of eindigt een uh, zwangerschap met een kindje met een trisomie 21 ook tot een miskraam. Uh, maar veel vaak worden de kinderen ook levend geboren inderdaad. En dan kunnen ze natuurlijk ook uh, oud worden. Juist. Het is een helder antwoord op een, op een heldere vraag. Pek van Andel, dank voor de vraag. En Petra Swijnenburg, klinisch geneticus aan het VUMC, dank voor het antwoord. En als u ook een vraag heeft, iets waar u al eeuwen mee rondlapt... nou, dagen mag ook. Labyrinthradio Radio vpro.nl Wereldwijd maken onderzoekers jacht op geoneutrino's. En dat zijn mysterieuze deeltjes uit het binnenste van de aarde. En onlangs lieten Japanse onderzoekers weten... maar liefst 116 van die deeltjes te hebben waargenomen. Een van de onderzoekers die onderzoek doet naar die deeltjes... is nucleair fysicus Rob de Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen... en de University of Western Cape in Kaapstad. En we gaan het hebben over uh, die geoneutrino's. Zullen we beginnen met de, de gewone neutrino's? Want die, die zijn eigenlijk al raar genoeg, hè? Ja, maar geoneutrino's is eigenlijk maar een onderverdeling van de neutrino's. De neutrino's zijn natuurlijk deeltjes die, net als alle andere deeltjes, een antideeltje hebben. Die antineutrino's, uh, daartoe behoren de geoneutrino's. Dus de geoneutrino's zijn antineutrino's die in de aarde gevormd worden en ons bereiken. Hoe klein is een neutrino? Want het is een deeltje? Het is een puntdeeltje, dus het heeft geen dimensie. Het heeft geen dimensie, dus je kunt nee. niet zeggen hoe groot die is? Nee, Waar vind je neutrino's? Um, om je idee te geven, neutrino's van de zon... Uh, daar gaan er een uh, paar miljoen van door je vingernagel op in seconde. En bij geen neutrino's is dat ongeveer hetzelfde, hetzelfde aantal. Dus ze zijn eigenlijk uh, al ontegenwoordig? Ja, en, en dat geeft ook aan dat ze dus geen wisselwerking hebben met materie. Maar en daarom zouden... gaan ze ook door je nagel heen, omdat ze zich toch nergens wat van aantrekken. Ja, maar we voelen dat niet, omdat er dus bijvoorbeeld geen energie wordt afgegeven in ons lichaam. Anders zouden we dus uh, warm rondlopen van, van alle straling. Hoe onderzoek je iets dat zich nergens iets van aantrekt? Hoe kun je het dan ooit uh, vangen of waarnemen? Ja, dat, was natuurlijk, dat was natuurlijk een van, van de, de dingen die uh, altijd een rol heeft gespeeld bij mijn neutrino's. Je moet dus hele grote detectoren hebben. En heel goed afschermen tegen uh, allerlei storende uh, signalen. Om er toch een paar te, te kunnen vangen en die aantallen van 110 die u dus noemt... Die zijn dus over een periode uh, geweest... sinds de, in Japan de kernreactoren werden uitgeschakeld... naar aanleiding van het ongeluk bij Fukushima. Dus dat is twee jaar. En dan heb je dus een de detector met een diameter van ongeveer 18 meter... waarin dus uh, een gigantische hoeveelheid van die deeltjes doorheen vliegen en maar een enkeling een signaal geeft... wat als zodanig kan worden gedetecteerd. Een uh, geluk bij een ongeluk zou je, zou je het kunnen noemen dus. Um, waarom werkt dat zo? Dat als je een kernreactor -re uh, met een beetje haast stillegt dat er dan ineens neutrino's worden, voor, worden waargenomen? In het, uh, bij de splijting van... laat me even tot, tot uraan beperken. Bij de splijting van, van uran ontstaan uh, radioactieve deeltjes. En die vervallen verder met het beta-verval... En in dat beta-verval worden dus die neutrino's geproduceerd, die antineutrino's geproduceerd. Dus een kernreactor is een menselijke bron van antineutrino's. Hetzelfde soort deeltjes die ook in de diepe aarde als het ware gevormd worden door het verval van uranium en thorium en de daarvan afkomende dochterproducten. Want net had u het over de zon. Dat neutrino's, die, dat zijn kleine ja. deeltjes... en die komen van, van de zon naar de aarde. En die zijn als je heel erg je best doet hier uh, toch wel waar te nemen. Ja. Ho Hoe lang doet zo'n neutrino daar dan over? Nou, die gaat met, uh, met de lichtsnelheid. Dus die is in uh, een dikke acht minuten hier. In acht minuten van de zon hier naartoe ja. gevlogen. En als je daar, daar nou tussen de zon en, en de aarde dus lood zou zetten... want lood is natuurlijk toch iets wat in het algemeen bekend staat als een, als een goede remmer dan gaat 99,9 van die neutrino's gaat daar doorheen. Maar die, die ene, die, die kun je vangen en dan... Nou ja, je, moet er dus, je hebt een gigantische hoeveelheid van die neutrino's. Gaat u maar na. Een miljoen per seconde per vierkante centimeter. En als je dan een bol hebt van 18 meter diameter, dan heb je dus een enorme oppervlak. En toch, in die twee jaar, vind je dan ongeveer 100 gebeurtenissen... die je als zodanig kunt uh, kwalificeren. Maar nu had u het over uh, neutrino's die uit het binnenste der aarde komen. Ja. Dat, dat zijn een ander soort uh, neutrino's. En hoe komen die dan tot stand? Wat gebeurt nou, er in het binnenste der aarde waardoor daar ineens neutrino's van afknallen? Laten we even teruggaan naar de zon. In de zon uh, fuseren kernen. En bij de fusie van, van, uh, van kernen ontstaan neutrino's. Bij de splijting van, uh, van kernen, zoals die in reactoren plaatsvindt, en ook bij het, het beta-verval zelf, ontstaan antineutrino's. Dus de zon maakt neutrino's, de aarde maakt antineutrino's. Gelukkig, want dan hebben ze elkaar, uh, zitten ze niet, niet in de weg. Dus in de aarde komen dus van nature radioactieve stoffen voor. Ik heb al uranium genoemd, thorium, kalium. Dat zijn stoffen die heel lang leven. Die zitten er al sinds het begin van het ontstaan van de aarde. Die vervallen continu. En bij die vervalprocessen komen die antinatrino's vrij. Hoe weet u dat, dat het allemaal aan het, uh, in het binnenste der aarde plaatsvindt? Want, nou, want het is niet een plek waar mensen ooit uh, kunnen komen. Nee. Het, de redenering is als volgt. We weten uit temperatuurmetingen in de aarde... dat de aarde zelf warmte produceert. En we weten ongeveer hoeveel dat is. Dat is vergelijkbaar met 15.000 uh, grote elektriciteitscentrales. Zo staan er niet eens op de wereld. 45 terawatt is het, is het getal. Dan kan je dus gaan kijken, waar komt die warmte vandaan? En dan blijkt je dus dat het voor de helft ongeveer... afkomstig zijn, moet zijn van processen... die eh, veroorzaakt, die dus een verband houden met radiatief verval. Um, dat was al eerder bekend dat dat een probleem was. Um, als we teruggaan naar het eind van de 19e eeuw... dan is Kelvin... Uh, je komt als eerste met een model waarop je de ouderdom van de aarde... aan de warmteafgifte van de planeet kunt afleiden. En hij vindt een, een, een, een ouderdom die veel, veel te jong is. En eigenlijk in het jaar dat hij dat publiceert... en waar ook de geologen geen vinger tussen konden krijgen... Uh, ontdekt Becquerel radioactiviteit. En een aantal jaren later is het dus duidelijk... dat die radioactiviteit een warmtebron is in de aarde. Het is een energiebron. Dus er vinden in onze aarde de hele tijd uh, kernexplosies plaats? Nou, nee, nu, uh, geen kernexplosies, maar wel uh, net zoals in, in alle materialen radioactiviteit van nature aanwezig is, dat vervalt. En bij dat verval wordt energie afgegeven. En die energie wordt uiteindelijk in warmte omgezet. En dat is dus wat we meten. Nou zei u net, gelukkig maar dat, dat neutrino's en antineutrino's elkaar niks doen... en dat die van de zon niet die van de aarde ontmoeten. Waarom bent u daar zo opgelucht over? Nou, kijk, de, de flux die van de zon komt, is veel groter dan die uit de aarde komt. Dus als ik uh, antineutrino's wil meten... En, en er zal geen onderscheid zijn in hun eigenschappen tussen antineutrino's en neutrino's... dan had ik een enorme last van achtergrond... Want dan zat ik dus naar een heel zwak signaal, om een sterk signaal te kijken. En nu kunt u gewoon zeggen, nu, dit komt uit het binnenste der aarde. Dit is zijn zijn antineutrino's. En ze komen of uit het binnenste van de aarde... of, zoals in het geval van Japan, eh, voordat Fukushima dichtging... het komt van, van kernreactoren. Stel, je uh, vindt de perfecte manier om, om die neutrino's op te vangen. Daar worden we met de jaren als mensheid steeds, steeds beter in. Hoe kun je dat dan gebruiken om iets meer te weten te komen over het binnenste van de aarde? Ja, dat was dus ook een van de vragen waar ik ongeveer tien jaar geleden op, op uitkwam. En dan moet je dus eigenlijk een 3D-beeld gaan maken van het binnenste van de aarde. Waar is het nou homogeen verdeeld? Is het nou overal, uh, zijn die radioactieve stoffen overal even geconcentreerd aanwezig? Of zijn er plekken waar veel meer of veel minder uh, reactiviteit wordt geproduceerd? En zelfs kan je de vraag stellen... bestaat er in het binnenste van de aarde niet een natuurlijke kernreactor? En dan kan je dus... Uh, hoe kan je nou die vragen beantwoorden? Nou, die vragen kan je beantwoorden doordat je dus detectoren gaat ontwikkelen... Gaat ontwikkelen die richtingsgevoelig proberen deze antineutrino's te detecteren. Want dan kun je precies zien waar en die je, vandaan is gekomen. En dan maak je dus een, een aantal van die detectoren zet je over de aarde heen. En net zoals je dus met een CT-scan van het menselijk lichaam... een, een 3D-beeld opbouwt... zo doe je dat, dat dan eigenlijk in feite ook met, uh, met moeder aarde. Want dan zou je dus aan, aan de hypothese van die kernreactie in het binnenste der aarde... zou je kunnen aflezen welke kant die neutrino's dan op zouden moeten knallen... en dan zou je die ook moeten vinden op de plek waar je zo'n enorme uh, detector hebt gezet. Ja, de, kijk, die, die deeltjes worden in alle richtingen met gelijke intensiteit uitgezonden. Tenminste, dat... dat, dat is het vermoeden. Dat, dat, dat, dat is het sterke vermoeden. Uh, dus... de, de dan gaat dus de afstand die je hebt tot de, tot de bron... die gaat een rol spelen in de intensiteit. Die, neemt, die wordt kwadratisch minder met de afstand. En je kan dus, als je dus met die detectoren dus om die aarde heen kijkt... kan je dus gaan kijken, waar komen die lijnen nou vandaan? He, hij komt uit die richting. Um, waar komt hij uit de andere richting? Waar snijden die, die lijnen elkaar? En dat zijn dus de locaties van de bron. Dus zoals je dat in Proton Emission tomography doet met, met hersenen. Je maakt dus een 3D-beeld door het snijden van lijnen. Maar als je daar kilometers grote, uh, ik overdrijf misschien een beetje, detectoren voor moet bouwen, is het onhandig. Zou er niet een manier denkbaar zijn waarop je op, op, op koffergrote of op laptopgrote detectoren kunt bouwen... zodat je gewoon elke dag ergens anders naartoe kunt reizen en kunt kijken hoeveel neutrino's daar zijn? Ja, nou dat is dus, kijk, dat is dus een, een vraag die dus naar voren komt. Want ik noemde al even dat kernreactoren ook al antineutrino's produceren. En die productie van antineutrino's in kernreactoren... is een manier om te kijken wat de samenstelling is van de brandstof. Dan zou je zeggen, ja, waarom is dat belangrijk? Nou, een van de dingen die dus in kernreactoren gebeurt... is het maken van plutonium voor, voor, voor wapens. En als je dus in staat bent om te kijken, om te controleren... dat kernreactoren geen plutonium maken... of in ieder geval dat het hun boekhouding klopt... dan neem je dus een heel groot stuk van de internationale spanning weg problemen met Iran, met, met Noord-Korea... zijn voor een heel groot deel terug te voeren tot de plutoniumproductie. En nu blijkt dus dat plutonium bij splijting... minder uh, antineutrino's produceert dan, dan uranium. Dus als een reactor, om toch hetzelfde niveau te, uh, te houden... stiekem uranium uh, vervangt... En, door, en plutonium gaat, gaat produceren... dan verandert het spectrum van de, van de antineutrino's en de intensiteit. En op die manier hoop je dan dat je dus kunt controleren dat dat gebeurt. Nou, wat heeft men dus daarvoor gedaan? Die grote detector van 18 meter diameter... die heeft men dus teruggebracht tot een schaal... die, die klein genoeg is om toch bij een reactor gezet te worden... en toch nog gegevens te kunnen meten. Hoe groot is, is zo'n zo zo mini-detectortje? Dat is 2,5 bij 2,5 bij 3 meter. Dat is voornamelijk afscherming. En die reactor heeft ongeveer een inhoud, effectieve inhoud van 600 liter. Dus dat is nog wel te... Nou ja, niet te tillen, maar nee, wel is te voeren. Maar dat kan je ook niet overal even in de gang zetten. Ja, dat, is, dat, dat neemt een, uh, een boel ruimte in. We hebben steeds geprobeerd om te kijken van waarom hebben die mensen die reactie genomen... om die antineutrino's te detecteren, kan je dat slimmer doen. En uh, aarzelend komen we er nu achter dat dat mogelijk inderdaad het geval is. En uh, wat we dus nu proberen... en we werken daarin samen met het uh, internationaal atoombureau... en we doen dat uh, eigenlijk voornamelijk in de, bij de kernreactoren vlakbij Kaapstad... is we proberen dus... Uh, door een paar dingen uit die, waarvan we eerst dachten dat ze niet zouden werken. Maar die we dus aan de kant wilden schuiven... om de andere ontwikkelingen uh, in goede banen te kunnen leiden. En ja, nu blijkt toch dat we vermoedelijk iets zien. Het is nog, nog, nog te vroeg uh, daarvoor om, om te gaan juichen. Maar als we het geluk zouden hebben... dat dit inderdaad een, een bruikbaar verschijnsel is... dan gaan we van die 600 liter volume van die uh, van die detector die er nu bij de reactoren staat gaan we naar drie kwart liter. Dan, dan is die dus echt daar en dan zou je dus ook die op meerdere plekken kunnen gebruiken. En dan kan je dan dus heb je een, in een koffertje een neutrino detector. Ja. En dan kunnen we meer zeggen over het binnenste der aarde? Nou, in ieder geval eerst over, over de re, het binnenste van de reactoren. En dan komt er een, on, een ontwikkeling die uiteindelijk zal leiden... tot een beter beeld van het van, binnenste van, de, van der van aarde. Het binnenste de aarde. Dank u wel, Rob de Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen... en de Universiteit van de Westkaap in Kaapstad. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Onze website w24.nl. mailen kan Labyrinth Radio, Fijn dat u heeft geluisterd. Volgende week weer nog een hele mooie avond.